Duizenden Algerijnse fans vieren in Franse steden de winst van hun land in de Afrika-cup. Op diverse plaatsen zijn ook ongeregeldheden. Onder meer op de champs Élysées in Parijs. Daar gebruikte de politie traangas. In veel Franse steden is extra politie op de been. Na de vorige wedstrijden van Algerije braken op verschillende plaatsen ongeregeldheden uit. In totaal hebben 41.235 wandelaars de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen. Op de laatste dag vielen er nog eens 345 deelnemers uit. De wandelaars die hadden een uur langer de tijd om zich te melden naar binnenkomst. Dat was vanwege extreme drukte op de laatste kilometers van de route in Nijmegen. En dinsdag begonnen 44.000 mensen aan het wandelevenement. Ruim 3.000 deelnemers zijn uitgevallen. Het weer nog, veel bewolking, lokaal wat regen... het koelt af tot de graad of 16. Overdag dan flinke buien... met kans op onweer, hagel en windstoten. Vooral in het oosten ook wat zon. Het wordt de graad of 25. Dit was het NOS Journaal. Ik ben Rick Romeijn. Elk jaar beklim ik samen met duizenden mensen... de Alp du West. Te voet, hardlopend of op de fiets. Een unieke ervaring. Dat doen we met z'n allen voor een wereld... waarin niemand meer doodgaat aan kanker... Doe 6 juni mee met Alp 6. Ga naar opgeven is geenoptie.nl. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zonzee. Zon. Zon. Zandvoort de zomerhit. ZFM! Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Das Ding House Session